2 uur. Dit is Jontje Kema met het NOS Journaal. In Israël hebben twee bankrovers vier mensen doodgeschoten. Een gijzelaar raakte zwaar gewond toen de daders in Beersheba in de negev woestijn wild om zich heen schoten. De overvallers zitten nog in het bankgebouw. Ze hebben één vrouw vrijgelaten. Het is nog onduidelijk of er nog meer gijzelaars zijn. De politie heeft het gebouw omzingeld. Noord-Korea heeft opnieuw een korte afstandsraket afgevuurd richting zee. Het was de zesde lancering in drie dagen tijd.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 Voetbalvereniging VV Jonathan in Zeist, waar Ruben lid van was... heeft voor deze week alle trainingen en wedstrijden afgelast. De dood van de broertjes is hard aangekomen bij de vereniging Buitenhangende Vlaggen Halfstok. De Poolse man die gisteren een meisje van twee en haar opa en oma doodreed in het Limburgse Meijel... zit nog steeds vast. Hij wordt door de politie verhoord. Gisterochtend werd het kind en het echtpaar geschept door een auto toen ze op de fiets zaten. De Pool van 32 werd opgepakt. Hij verloor in een flauwe bocht door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en reed met zijn auto door een hek en kwam toen op het fietspad terecht. Het is tot nu toe een van de koudste lentes ooit. Weer Plaza zegt dat donderdag en vrijdag mogelijke records worden gebroken. Op die dagen wordt het overdag 10 tot 11 graden. De lente van dit jaar eindigt waarschijnlijk als een van de vijf koudste lentes in de beeld sinds 1901. Het weer van dit moment, een groot deel van de dag grijs... met vooral in Limburg-regen of motregen. Het wordt 13 tot 15 graden. Ook morgen bewolkt en soms wat lichte regen. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANWW. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat 3 kilometer tussen Diemen en Muiden. En op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen Afritberk en Roderijs en Delft-Noord... 5 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen... Bij Delft-Noord is de rechterreis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even na twee uur een hele goede middag en welkom bij Sandvoort op maandag bij CFM. Vandaag tweede Pinksterdag. Nog even dank aan Ruud en Angela voor het afgelopen programma bij CFM. Hebben we natuurlijk weer van genoten door de CFM lunch tussen 12 en 2 uur. En wij zijn er drie uur lang op de maandag. Goedemiddag Abidjan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, op deze tweede Pinksterdag. Natuurlijk staat ons programma ook bol van de informatie vanaf het circuitpark Zandvoort. Want daar is Willem van Densen voor ons aanwezig. En uh, gaan we straks over met een minuutje of uh, 7, 8. Gaan we daar voor het eerst naar overschakelen. Tenminste tijdens onze sessie. Natuurlijk hebben we het uh, vaste item zoals om half drie. Uh, daar is het weerbericht rond de klok van half vier. Het de evenementenagenda rond de klok van half vijf het dier van de week. En wegens succes geprolongeerd het gedicht van de week om kwart voor vijf. En het gaat natuurlijk, staat natuurlijk in het teken van de verhuizing van de ZFM naar de Tolweg. Tussen de muziek door Xandvoorts nieuws in het kort. Wellicht nog wat sportnieuws. Hier her en der en sport in het kort. Maar voornamelijk veel muziek en uh, veel verslagen vanaf het circuitpark Zandvoort. Zo is het tweede Pinksterdag op ZFM. En het is een mooie dag ondanks de regen van vandaag. En we genieten er gewoon met z'n allen van.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 Belevert het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Met vandaag de hele dag de Pinster Racers. Kanaal 40, digitaal en analoog 45. Can't go. Uh, weer eens terug te horen op de radio op tweede Pinksterdag bij CFM. Je hoorde de Power Station. Nou, dat zijn we ook een beetje, hè? CFM, de Power Station uh, van Stadvoort en de regio. En dit was Some Like It Hot. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, en we schakelen live over naar Circuit Park, Zalvoort. Want daar zit Willem van Deze, de pissenracers op circuit. Een beetje nat en dan weer droog. En nu de start van de Clio. Goedemiddag nogmaals Willem. Ja, goedemiddag. Ja, je zegt er al een beetje nat, een beetje droog. Wat wanneer je al buien gezien hebt, is dat het... Droog blijft de rest van de dag, dus uh, de nattigheid uh, is uh, aardig meegevallen vandaag. Ik ben nog een uitslag uh, verschuldigd. Dit doe ik eerst even uh, voordat ik aan de Clio's uh, begin. Dat is uh, van de Buranko uh, Production Open. Die race is gewonnen door uh, Kees de Haan, met op de tweede plaats uh, Kevin van Eldik en derde Gerard Planning. Inmiddels uh, onderweg uh, voor hun race uh, de Renault Clio's. Uh, Clio's uh, die bezig zijn in hun tweede ronde, maar ik moet even kijken wat er, er is net gebeurd. Ik wil zien wat mijn tweede ronde in ieder geval. Uh, Michel Blekemolen die van de Paul vertrokken was. Uh, en die uh, heeft de leiding nog. Uh, op de tweede plaats uh, vinden we terug uh, Robert van den de Berg. En op de derde plaats is dat uh, Sebastian Blekemolen. Maar ik hoor al het... Toeters en bellen, dus ik uh, wil even kijken wat er uh, achter op het gebeurt. Dus ik weet niet of jullie uh, al die beelden hebben of niet. Nee, we hebben ze ook nog niet. We hebben nog steeds uh, senior Blekemolen op pool, gevolgd door uh, Robert van den Berg en Sebastian Blekemolen op drie. Ja, oké. Okay. Nou, ik ga er even achteraan om te kijken wat er lopen is dus, uh, in de tweede ronde de Renault Clio. En ik uh, ga uitzoeken wat er uh, achter op gebeurd is. Prima. Hey, wij komen straks weer uh, rond de klok van tien voor drie bij de finish van deze race bij jou terug. Mocht er uh, iets spectaculairs te melden zijn, dan hebben we eerder contact. Oké? Okay? Ja, ja, ja, dan moet je maar even bellen. Ik ga eruitzoeken. Oké, okay, ik zie nou een uh, auto over de kop gaan, dus dat is het uh, waarschijnlijk geweest. Uh. Willem? Um, ja, dat, dat, dat zou heel goed kunnen, want dat die uh, dokter zou de waardrukjes Ja, klopt. We, bij, think, uh, we, komen straks, we komen straks bij je terug, uh, Willem. Oké. Okay. Okay, dankjewel Willem voor deze, vanaf het Queer Park Zalvoort, door met de muziek op Tweede Pinksterdag bij CFM. Nou mag deze plaat natuurlijk ook niet ontbreken, hè. hier is Santana en She's naar friends. We gaan weer even naar het circuitpark, zo voor toe naar uh, Willem van deze, want ja, deze is het uh, een en ander gebeurd tijdens de Clio race. We zijn al auto, auto, auto over de kop geslagen en uh, kan je er wat meer over vertellen, Willem? Ja, dat klopt helemaal, uh, Rob. Uh, je zegt goed, ja. Het was uh, Marcel van der Maat die uh, bij het uitkomen schijnpak net even uh, daar over de curbs uh, kwam. Hij kwam daar uh, mee naast de baan uh, ja, en dat uh, terrein daar, dat is niet... Uh, Echt egaal, er zitten kuilen en hobbels in, dus uh, het autootje begon te stuiteren, raakte daardoor uh, de controle kwijt, stak over, uh, ja, groef zich in uh, aan de overkant in het uh, terrein en uh, ging toen uh, aan de rol. Uiteindelijk hebben we gezien uh, dat uh, Mars of van de Maat uh, niet mankeert, nou ja, niets, een deuk in de portemonnee, een deuk in de auto en zijn haar in de bak, maar verder is uh, alles uh, in orde met hem. De... Oké, okay, gelukkig maar uh, Willem. Dankjewel ja. uh, voor dit moment en straks even voor uh, drie uur komen we weer bij je terug. Oh, Oké, okay. okay, tot straks. Dat was Willem van deze vanaf het Circuit Park Zaanvoort. En van de Purple Rain van Prins gaan we nu naar het weerbericht. Ja, want we zijn natuurlijk benieuwd wat we de komende dagen allemaal onder onze oren gaan krijgen, Albert-Jan. Ja, ja. Vandaag dan weer droog, dan weer regen. Hoe verloopt de rest van de dag en dagen daarop? Laten we maar beginnen met vandaag, tweede pinkste dag. Overheerst de bewolking en daaruit regent het van tijd tot tijd. De noordwestelijke wind waait niet meer dan zwak en de temperatuur stijgt naar maximaal 14 of 15 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt en valt er enige tijd regen. De zwakke noordwestelijke wind neemt toe naar matig en de temperatuur daalt naar waarde van omstreeks de 10 graden. Morgen is het aan de bewolkte kant en vooral in de ochtend regent het nog. Morgenmiddag blijft het droog en met wat geluk zien we ook nog even de zon. De noord tot noordwestelijke wind waait matig tot vrij krachtig. En de temperatuur wordt niet hoger dan een graad of 13. Na een droge woensdag met geregeld zon... ja ja, daar was die weer... krijgen we de rest van de week te maken met veel te koud weer voor de tijd van het jaar. Bovendien vallen er flinke buien en deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. De temperatuur stijgt woensdag naar 13 graden. Donderdag en vrijdag wordt het hooguit 10 en 11 graden. Met aan onze kust natuurlijk een enkel graad lager. En dat is maar liefst 8 à 9 graden... Koud voor de tijd van het jaar. Be, wat een ellende zeg. Wanneer, wanneer gaan we nou eens een beetje mooi weer krijgen? Over twee weken, want dan ga ik weg. Over twee weken, oké. Okay. <laughs> nou, wil je het weer nalezen? Dat kan uiteraard op de website van onze eigen weerman Lex van der Hoorn. Dat is www.meteopagina.nl .no of ga naar www.ricoweer.nl. En hier is Top en Dancing in the Moonlights. I We missen vandaag de hele dag bij bij de Pinkster races op Circuit Park Niet alleen op de radio, maar ook op tv. Wil je de beelden de hele dag live blijven volgen vanaf het Circuit, dan ga je gewoon naar een ETV, zet hem op kanaal 40 digitaal of analoog kanaal 45. De hele dag de beelden live vanaf het Circuit Park En Willem van Densen, hij zit vandaag voor ons op het circuit. En ook tijdens deze uitzending van Stamvoort... op maandag gooi je hem geregeld komen. Hier is Robbie Tik en de Blurred Lines. Tell your ass to Swag on them even with your dread casual I mean, it's all almost unbearable In a hundred years, not there without pull up our side, let you uh -uh. pay me back? Oh, nothing like your leg guy, he too square for you He don't smack that ass and pull your hair like So I did watch and wait For you to salute, and chew, dip, pimp Not many women can refuse, dip, and I'm a nice guy But don't get a view, dip, pimp Get down Get up Do it like it, honey But you don't like work. Hey, yeah, hey, hey, hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica It always works for me. Dakota to Decatur Vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Dan hoor je ze bij CFM Langskomen de 40 beste plaat uit Europa In de Eurobreakdown Uiteraard mag deze single daarin ook niet ontbreken En kom je ook daadwerkelijk tegen Dat was de single van Robbie Tik en de Blurred Lines speciaal gedraaid... voor uh, alle harde werkers aan de tolweg. Ja, want CFM gaat verhuizen... mocht je het nog niet weten. Mocht je het nog niet weten, luisteraars... Ja, nogmaals, bij deze... CFM gaat verhuizen. En uh, onze laatste live-uitzending... vanaf het Gasthuisplein... zal plaatsvinden op 29 mei... van 12 tot 5 uur. Het is het CFM Lunchprogramma... met Ruud en Angela... en uh, de finieljaren, zoals die altijd al gewend waren... op het woensdagmiddag uit te zenden... Uh, aangevuld... Met diverse goodbye muziek en afscheidsmuziek. Het was een soort stuivers uit programma. U bent van harte welkom om die woensdagmiddag. even een laatste blik te komen werpen in de studio aan het gasthuisplein. En uh, om vijf uur gaat inderdaad. dan gaat de stekker eruit. en zult u ons twee dagen moeten missen. omdat we natuurlijk alles moeten. alle apparatuur moeten gaan verhuizen. naar de nieuwe locatie aan de tolweg. Maar op 1 juni om twee uur. zijn wij weer live te beluisteren. met het programma Zand ...op zaterdag, maar dan vanuit de Tolweg. En dat wordt een soort stuivers-in-programma. Want dat zijn van allerlei uh, CFM-medewerkers en belangstellenden... ...van harte uitgenodigd om uh, de eerste uitzending aan de Tolweg... ...van CFM mee te maken. Dus nogmaals, 29 mei, om 5 uur gaat de stekker eruit... ...en op 1 juni, om 2 uur, gaat hij weer binnen de Tolweg er weer in. Spannende tijden voor ons uh, van uh, CFM. En 29 mei ben je dus van harte welkom van uh, 12 tot 5... ...in de studio aan het Gassersplein... En daarna hebben we een afterparty bij uh, Café 4 met een live optreden van Ruud Janssen. Jawel, vanaf een uurtje of zes gaat hij uh, daar optreden in Café 4 aan de Halterstraat. En ook daar is iedereen van harte welkom. Neem wel een portemonnee mee. Want het is wel de bedoeling dat er een klein bedragje geschonken wordt uh, aan CFM. Hebben we hard nodig voor alle kosten die we maken die uh, met de verbouwing gepaard gaan. Hier is de single van Dusty Springfield en In private. Wij kijken in de studio ook mee met de live belden vanaf het circuitpark Zandvoort op CFM TV Kanaal 40. En ja, we zien dat het heel erg spannend is tijdens de Clio Cup en hoe het allemaal verder gaat verlopen. En hoe dat afgelopen is, dat horen we straks van Willem van Dessen die voor ons op het circuitpark Zandvoort vandaag aanwezig is, uh, Albert Jan. Ja, maar ik kom even terug op ZFM Zandvoort TV. Allereerst, natuurlijk, alle credits aan de jongens van ZFM Zandvoort TV, die vanmorgen in alle vroegte weer in nauwe samenwerking met de technische dienst van het circuitpark Zandvoort deze live verbinding tot stand hebben gebracht. Het betekent wel dat we op 31 mei, dat is zoals u weet, de kijkers van ZFM Zandvoort TV elke vrijdagmorgen van 10 tot 12 dat op 31 mei moeten missen, omdat we dan net aan het verhuizen zijn. Maar die week daarop is ZFM Zandvoort TV keihard terug op de, op de gebruikelijke vrijdag van 10 tot 12. En dan onze uitzending van volgende week zaterdag, uh, Rob. En nog ja. een nieuwtje. Die is ook op tv, hè? Ja, wij gaan live op tv. Oh jee, ja. oh jee, oh jee. Aanstaande zaterdag luisteraars Zandvoort op zaterdag voor de laatste keer vanaf het Gasthuisplein. En ter gelegenheid van onze laatste uitzending. al hier. aanstaande zaterdag. Uh, zijn wij, kunnen wij u mededelen. dat wij drie uur live op televisie zijn. Hebben we al kledingvoorschriften, al? Nee, had? we gaan nog boodschappen doen deze week. Ja, ah, we okay. even, even shoppen, we doen, heet dat. Dus uh, aanstaande zaterdag van 2 tot 5 Zandvoort. op zaterdag. live op uw TV. Digitaal kanaal 40. analoog kanaal 45. Moet toch niet gekker worden met We Beleef het allemaal mee. En ja, op dit moment wordt er hard gebouwd. Uh, aan de tolweg voor de Bouwers heb ik deze plaats. Uitgekozen. Hier is het Savry Duo en uh, play it alive. Het zwaaien nu duo op CFM uh, Salford. Bij Salford op maandag. Je hoort Play It Alive. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, en we schakelen weer over naar het circuitpark Salford. Naar Willem van deze Die uh, juist de heeft meegemaakt van de Clio Cup. Dat klopt helemaal, uh, Rob. Maar hoor ik op de achtergrond uh, de bom gooien, hoor. <laughs> uh, play, play It Alive was dat. Ja, dat die, was, ja, ja. lekker hè. Ja, oké. Okay. Ja, we hebben zojuist de finish kwart van de uh, Dutch Clio Cup. Mooie race. Uh, vol op spanning in die uh, race kwam er enigszins wel op uh, dat de leider in de wedstrijd uh, misschien niet het uh, hele tempo heeft wat de rest van het veld had, maar het moet toch aardig gas geven, uiteindelijk de winnaar te worden. En dat moet je niet in vergissen, uh, 62 jaar en dan uh, Clio Cup winnen hier op zo'n soort uh, Michal bleke Tweede plaats uh, Sebastian Blekemolen. En derde plaats uh, Ronald Mori. Ik ga niet zeggen dat die, uh, Michel niet helemaal geholpen is uh, door uh, zo'n uh, Sebastian. Misschien heeft hij de rest van het veld enigszins uh, de, de snelheid eruit kunnen halen. Maar uh, er werd snel zat gereden, ook door Michel Blekemolen. En een verdiende overwinning. En uh, hou ik het toch nog even bij de uh, naam Blekemolen. Gistermiddag om vijf uh, uur ging op de Noordslife. Uh, dat is de Groene Hel, de Nürnbergring. Uh, het grote kwiet van uh, 22 kilometer. 24 uur race voor start. Nou, 180 auto's daar aan de start. Een van de deelnemers, Jeroen hij rijdt er samen met Sean Edwards en Ben Snyder. En die liggen uh, met nog uh, twee uur te gaan daar in die race aan de leiding... Jeroen uh, gaat het podium, als ze dat halen, niet meer meemaken. Want hij is dus de bliksem uh, op weg naar uh, Nederland, naar het ziekenhuis. Want uh, zijn vrouw uh, ja, die, uh, staat op het punt uh, te bevallen van een tweeling, twee zoons. Dan heeft hij drie zoons. Dus uh, van de naam bleek hem al op de racerspies. Ze uh, zullen we voorlopig nog niet af Even een vraagje, ik bedoel, we hebben nou, er was toch een beetje sprake van teamorders volgens mij tijdens deze Clio-race. Maar even terug naar de race van vanmorgen van de Clio's. Uh, ik zag op een gegeven moment duidelijk een Clio uh, ingehaald worden door iemand die van het gas afging en het was een teammaatje van hem. Kan je de luisteraars uitleggen wat daar aan de hand was? Bijna goed. Uh. Oh, Jan, dat was bij de Swift. Oh, oké, okay, Swift, oké. Okay. <laughs> nou, ik kan je zeggen wat daar aan de hand is. Dat was uh, Jeffrey Rademakers. Uh, die ging inderdaad uh, iets van het gas af. Die uh, placht voor de finish om zijn uh, teamgenoot Stefan Beelen de tweede plaats laten veroveren. Stefan Belen doet het hele kampioenschap daar. Uh, hij rijdt voor het Coronel uh, Racing Team. Terwijl uh, Jeffrey Rademakers uh, incidenteel meedoet. Ja. En dan is het toch zaak uh, voor zo'n team uh, dat degene die het hele seizoen rijdt uh, per race uh, de meeste punten Oh Oh, Oké, okay. dan is dat ook weer opge opgehelderd, moet ik zo maar zeggen. En ja. uh, we komen straks. Wat gaat er nu uh, zometeen gebeuren, uh, Willem? Nou ja, daar waar we het net over hadden, de Suzuki Zwift, <gulie> uh, En dat zijn de autootjes uh, die zodanig weer uh, van start gaan uh, voor hun reis. Oké. Okay. Ja, de shiftjes kijken of het een uh, herhaling van vanmorgen wordt. De Clio's waren dat uh, in ieder geval niet, al zo wekker. Vanmorgen nog winnaar in die uh, Clio Cup. Komen vanmiddag, uh, ondanks uh, septembergevecht, uh, niet aan te passen en Vanmiddag op een plaats. Oké, okay, we komen straks uh, tegen, tegen het einde van de Swift Cup uh, Formula race. Komen we weer bij je terug. Tot dan. Oké, okay, tot zo. Dat was Willem van deze live vanaf het uh, circuitpark Park voort. Ik zal meteen in het volgende uur van dit programma uiteraard veel meer vanaf het circuit. Dit is Cantaloupe. een recording Blue Records.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 The dialect. I'm the man in command, come flow with the sounds of the mighty mic master, rhyming on the mic I'm bring us like a disaster, Who cool ducks but I still rock Nike with the razzle dazzle, star I might be, scribble dribble scrabble on the microphone I babble as I fix the funky words, into a puzzle, yes yes yes, on and on as I flex, get with the flow, birds manifest, feel the vibe from here to Asia, dip trip, flip fantasia, ow, get don't stop, come on, come on, come on, come on, come on, come on, give me more, nou, voor dit uur stoppen we wel hoor. Zometeen het tweede uur van Zandvoort op maandag op tweede pinkste Met uiteraard heel veel verslaggeving live vanaf circuitpark Zandvoort met Willem van Dezen. En ook nog ruimte voor verzoekplaten. Ja, dat hebben we vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Doe jouw favoriete plaat door naar de studio aan het Gastensplein op 023 5731969. 02357 57 9 9. Voor jouw favoriete plaat is hier Rose oh, so in every time. Oh,